A fraction of a timetable wheel of fortune Winning, fulfilling, with a minute hand a panel the clock keep ticking and talking and talking and, and ticking My man is clocking and thinking, figuring Ways in the place to boost some meddling Watching his pants to send man on a block. In de rijke popgeschiedenis die in Nederland rijk is, op minste, ja, we hebben een rijke popgeschiedenis, is ook deze band uh, mag daar eigenlijk niet in ontbreken. Hè. Eerlijk gezegd uh, kun je me daarvoor uh, midden in de nacht altijd wakker maken voor deze band. Het uh, ontstaan in 1986 in Utrecht, crossover, dat uh, is toch wel een beetje het uithangbord van de Urban Dance Squad. Uh, 1991 was dit een wat minder bekend nummer: The Bureaucrat of Flecko Street. Uh, ja, wat moet ik erover zeggen? De band uh, lag altijd een beetje overhoop uh, met elkaar. Had alles uh, te maken met het uh, toch wel een wat explosieve karakter van Patrick Dillon. Beter bekend als Root Boy. En uh, natuurlijk bestaat uh, Stond die band verder uit het Tremano, Sil, Magic, Stick en DJ DNA. En dat waren dan toch wel uh, de, wat meer of meer luitenanten rondom de Urban Dance Squad. Maar ze hebben ook toch ook een beetje meegedaan aan uh, zeg maar het uh, festival wat uh, midden van, uh, van ja, deze 21e eeuw uh, in deze decennium heeft plaatsgevonden. In 2006 kwam uh, de Urban Dance Squad toch nog een keer een paar keer bij elkaar. Gebeurde bij het Zomerfestival Lowlands en in het Belgische Pukkelpop... Ze hebben ook nog eens een keer een verzamelcd uh, uitgebracht. Uh, de Singles Collection. En aan de hand daarvan hadden ze toen besloten... van nou laten we dan ook nog maar eens een paar optredens doen. En dat hebben ze toen ook gedaan. Het was uiteindelijk maar even kortstondig. En daarna is uh, ieder zijn weggegaan. Die René van Barneveld, dat is Tremanos uh, De gitarist van het band. Dat is uh, nu tegenwoordig een veelgevraagd muzikant. Ook bij het maken van filmmuziek. Dat heb ik me laten vertellen. Dus dat uh, is het uh, verhaal van... Al die bandleden die uit elkaar zijn gegaan en ieder een eigen weg hebben gezocht in de muziekwereld. Dus zo zit de geschiedenis van de Urban Dance Squad in het notendop in elkaar. En wist Jan Derks mij te vertellen van uh, de Chef Special die wij uh, donderdag uh, bij Alternative FM, daarover straks meer. Uh, die wist mij te vertellen dat uh, Range Against the Machine beïnvloed werd door, ja ja, je gelooft het niet door de Urban Dance Squad. Ja, want die waren tenslotte iets eerder. En Rage Against the Machine kwam iets later. Dus dat uh, is eventjes voor de fijnproevers onder ons. En bovendien als je zegt, wat is dat dan voor muziek? Nou, dat zal ik je dan zeggen. Niet geschikt om hier te draaien bij CFM, de Muziek Boulevard. Dan kunnen we maar beter nog een uh, nummer van Madonna opzetten met Celebration.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 heel kort jongens, heel kort en ik denk, nou, er komt nog veel meer, maar er komt helemaal niks meer. Wat is dit? Dat is goed. Dat waren de liedjes die, die terug te vinden waren op het, de website van Emery Co. Ik moet wel een beetje lachen. Het was wel heel erg leuk, maar het is allemaal vreselijk kort. Misschien dat de jongens, dat ik nog eens even ga vragen van, kunnen jullie met materiaal nog eens even aanleveren? Vorige week trouwens ook. Bij uh, Rob Akda uh, in de voorronde te zien. Dus, en te horen trouwens. Dat uh, is al het hele belangrijkste van het verhaal. En wellicht als ik uh, die demo's heb nou, machtig dat we dan tussen 2 en 5. op de zondagmiddag. wel eens eventjes dit soort uh, werk eens even kunnen gaan draaien. Want dan is het voor een wat breder publiek. Hè? Straks uh, tussen 2 en 5. Uh, ik zei het al. maar dan uh, doet ook uh, de zender AB Radio. zit Roderick de Veen uh, weer eventjes lekker zondag in Kennemerland te doen. Dat uh, straks tussen 2 en 5. Ik heb me laten vertellen dat er ook een hockeywedstrijd uh, misschien wel in zit. Want Bloemendaal speelt thuis. Het dus wordt een beetje uh, wordt erg uh, moeilijk. En uh, dan wordt er denk ik ook nog wel gevoetbald. Dus wil je op de hoogte blijven van het laatste sportnieuws... dan zou ik uh, zeker straks tussen 2 en 5 uh, gaan luisteren. Nou, hadden we dus uh, Emmerich en Co. Net gedraaid, maar gaan we weer terug naar het muziek uh, van nu. En daarvoor trouwens Madonna met uh, Celebration. Ik uh, hoorde deze van de week weer eens dus voorbij komen, maar ik, uh, ja, ik, ik heb nog wat met dit uh, nummer. Mary J. Blight, heeft ooit wel eens gezegd, ik uh, doe niet aan hiphop, maar toch heeft ze een klein uitstapje gedaan. En dat heeft ze gedaan met dit nummer, The Family Affair. Want de productie was in handen van Dr. Dre. Situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's Ja, ja, ja, ja, ja. no more trauma in your life. Work real hard to make a dime. If got beat, your about not mine. We are back, BS outside. We wanna celebrate all night. All night. beetje dat Mary natuurlijk een beetje last heeft van stemproblemen vandaag. Maar dat mag de pret overigens in gezicht niet druk, hoor. Klein stukje dus van Family Affair. We terug naar de jaren 80. Ik werd op een gegeven moment, uh, ja, als mensen die huis van mij volgen... dan uh, hebben ze kunnen zien dat ik er een, uh, toch wel een mysterieus verhaal uh, van de week heb opgezet. Gisteravond heb ik dat gedaan. Wat was nou het geval? Ik uh, had uh, een uitnodiging uh, gekregen van, uh, van de Vocal Academy uit uh, Zoetermeer. En dat uh, vond uh, plaats ergens in uh, Schipluiden... bij een heel, uh, ver, ja, min of meer voormalig kerkje ophoudend pijl... Overigens, de avond op zich was helemaal prima... maar op een gegeven moment bij het draaien van deze song... toen kreeg ik op een gegeven moment ineens de behoefte... een onweerstaanbaar behoefte om een mysterieus verhaal op te pennen. En dat is gelukt. Uh, mensen die dus willen weten hoe dat uh, mysterieuze verhaal uh, te zien is... en te lezen is, het is allemaal na te lezen. Kijk dan maar even op die huis van mij van uh, JaapKoper1.huis. Hier is de Straits and Private Investigations... to me also waar de fascinatie een beetje begonnen is... Uh, voor het uh, verhalen uh, maken... of in ieder, geval in ieder geval waar een spanning in zit... Ja, is mede ontstaan door de muziek... in ieder geval van The Dire Straits... met Private Investigations. Daar zat een bepaalde lading in... en datzelfde uh, geldt eigenlijk ook voor uh, de song... die daarna uh, kwam... namelijk van Phil Collins in die Air Tonight. Dat heeft uh, geen bal mee te maken overigens... want het is uh, gewoon een liefdesong... Uh, waarin uh, Phil uh, toch min of meer zegt van... Uh, ja, uh, ik, ik heb gewoon een teringheklaaien, maar dat, dat, dat terzijde. Maar de muziek, daar zit een, zit een bepaalde iets in. En dat is ook niet geheel onterecht, hè? want wat is namelijk het geval? Ooit werd dat uh, een keer gebruikt in uh, de televisieserie Miami Vice. Naar mijn idee toch nog steeds de moeder der alle politieseries die er ooit is uh, geweest. Allemaal in de jaren 80. Hoe kan het ook anders? Ik ben ook een, uh, min of meer een, uh, een mannetje die toen uh, zeg maar jong was. <laughs> Wat klinkt dat toch alweer oud, maar goed. Uh, maar daar werd die muziek dan ook gewoon in verwerkt. En daar heb ik gewoon het vandaan. Dat, dat moet je dan op een gegeven moment ergens in kwijt. Dus heb je dan zo'n mooi medium als Himes en daar kan je het dan om kwijten. En dan blijkt het dus dat het ook nog gewoon gewaardeerd wordt door mensen. Ja... Als je dan een paar vrienden hebt die je dan elke keer... die kopen nog wat aan een, een of andere blog erover hebben gezet. Ja, dat heeft hij dan. En in dit geval was het dan nu een keer een verhaal. Maar goed, euh, laten we dat maar eens even fijn rustig... Ik zag trouwens net die schuitenmaker senior voorbij komen. Ik weet niet wat hij van plan is. Misschien de bordjes verhangen van, vanwege het verkeer. Hè? Want het is een Engelse dag hier op het Gasthuisplein. Dat betekent dat het verkeer van de andere kant moet komen. Dus ja, als je dan op een gegeven moment gaat kijken van... Uh, he, met oversteken, eerst naar rechts kijken en dan naar links kijken. Niet andersom, want normaal gesproken uh, leren we hier uh, in Nederland links en dan naar rechts. Maar ja, het is Bieteldag uh, hier op het uh, Gastrasplein. Dus dan moet je maar uh, een beetje uh, maar improviseren. Dus dat uh, voor de mensen die uh, erop uit willen trekken. Ik geloof dat er uh, nog veel meer uh, te doen is. Ik geloof ook uh, Adam Spoor, die speelt uh, vandaag uh, straks bij Café Alex, ook verderop. En uh, dan is het nu inmiddels gelukkig weer een beetje goed weer. Morgen is dat weer anders. Brengt mij trouwens ook nog op een uh, belofte dat ik nog even het uh, weer zou moeten doen. Maar ik kan het even niet zo 1 2 3 vinden. Dus dat uh, zullen we dan maar even voorlopig bewaren voor, uh, voor later. Weer naar het heden! Tenminste, in ieder geval naar het nabijenheden, om het maar zo te zeggen. 2008 was toch wel het jaar van, uh, van Amy McDonald. En niet van Justin Timberlake en Madonna. Want die hebben, Madonna hebben we al gehad. Dus dan uh, hebben we dat uh, mooie nummer van haar nog eens even afgestoft. This is the life. Dan je ook waarom Elton John heel goed met die piano kan omgaan. En dat zit in dit nummer verstopt. In dit nummer wat uh, terug te vinden is op het album A Single Man, Madness. We kennen hem niet alleen van. Hoe uh, is dat ook weer? standing, dat nummer uit 1983. <lacht> Ik ben het gewoon helemaal kwijt. Uh, ja. Normaal gesproken schud je het zo uit je mouw, hè. Maar ja, ik word ook een dagjouwer. Ik was een vrouw, vrolijke Frans die altijd dat uh, gewoon op uh, commando kon vertellen. En dan is er een of andere straks iemand die zegt van... Dat is de titel. Gek, dat uh, had je toch zelf ook wel kunnen weten. Maar ja, uh, dit in ieder geval uh, van uh, Van Elton John uit 78... Aan datzelfde jaar overigens hebben die mensen van de, de Mark and Clark Band, dacht ik... ...of uh, de Worn Down Piano ooit gemaakt. Zouden ze dat dan van dat nummer hebben gepikt een Tenminste de, oh, hebben ze zich daarom laten inspireren om dat nummer Worn Down Piano op uh, te nemen. Wie zal het zeggen? Dat, dat is iets uh, waar uh, ik toch niet helemaal de vinger achter uh, kan krijgen. Trouwens, als uh, mensen heel erg geïnteresseerd zijn in die muziek van uh, door de jaren heen... ...laten we zeggen van de jaren 60 tot en met nu... Dan uh, ja, uh, denk ik toch dat je uitkomt bij de landelijke zenders uh, bij de top 2000. Daar uh, wordt dit soort dingen uh, geregeld uh, gedaan. Uh, vanaf uh, kerstmis is dat gewoon weer op de landelijke uh, radio 2 allemaal te volgen. En daarin uh, komen al die grote klassieke popzongs gewoon nog eens een keer voorbij. Ik vind het altijd heel erg boeiend om uh, daar nog eens een keer, uh, weet ik wel wat, uh, mee te doen. Ja, ik, uh, ik, heb er, ik heb er iets mee. En uh, dat, dat, dat zal in lengte vandaag ook altijd zo blijven. Straks uh, nog uh, in ieder geval uh, eventjes het uh, verhaal van de uh, Chef Special. Want ik had het beloofd en ik ga het ook doen. Maar uh, dat andere wat ik beloofd had, helaas. Het weer en de showbiz nieuws, die laten we dan maar even een keer uh, achterwege. haken ja, ik ga toch uh, vandaag een beetje wat meer over de muziek. Ik, ik denk... Ik laat het een beetje over me heen komen, zo'n programma als uh, vandaag. en dat, Misschien is dat ook wel het, het beste wat je dan ook in dit geval kan doen. Vorig jaar was zij zeg maar de ontdekking van 2008. En het is ook een klein beetje, beetje Motown-achtig, zegt men. Maar ik ben het niet eerlijk gezegd. is Duffy met Mercy. Goals. They claim they know how life will unfold, but trust me, my love, they don't have a clue. They don't know how well we're gonna do. I've been through the daylight and I've been through the night. I fell down, but now I'm alright. The birds say fly south and we go astray, but I know my compass is pointing your way. So let me take you out for a stroll. I won't take your money, I won't say a thing. Oh, yeah. Everything you've known It isn't hard, just imagine everything unfold Dit is ook weer zoiets uit die voorronde die vorige week werd gehouden in het patronaat in de kleine zaal. Namelijk de band Liberty. En die komen uit Sandpoort en Velsbroek. Daar zijn de jongens actief. Ik heb het over David Wyden, de, de man die zingt. Daar heb ik dan ook nog Sjoerd Jansen, Sjoerd de Vries... Jeroen Tevoort en Pim Koster. En daar heb ik ze alle vijf genoemd. Dat weet ik zeker dat het dat, dat, dat, dat, dat, die vijf zijn. En uh, wat ik nou zo mooi vond aan deze band... ze hebben dus toch uh, enige muzikale virtuositeit in die band zitten. En dat is namelijk uh, Sjoerd Jansen. Die heeft het uh, voor elkaar gekregen om uh, zeg maar min of meer... Het, uh, ja, de band een beetje smoelwerk uh, uh, te geven muzikaal gezien dan... Door verschillende instrumenten te kunnen bespelen. Hij bespeelt namelijk uh, de gitaar. Hij bespeelt de toetsen. En hij kan zelfs ook nog drummen. Dus uh, verbaast ook uh, niemand wat. Want uh, de man heeft een, uh, on, ja, een opleiding aan het uh, conservatorium. Het uh, klassieke conservatorium. Ja, En dan leer je dat soort dingen gewoon heel duidelijk. Goed, uh, dat uh, was uh, Liberty Band. Uh, wil je meer weten van, uh, van die band, dan kun je altijd uh, daar naartoe. Liberty-band.nl En uh, mocht je zin hebben om nog eens een keer te gaan kijken. Die jongens die zijn te zien... Ik dacht uh, vrijdag 11 of in ieder geval uh, in die richting vrijdag 11 of zaterdag 12 december in de Wilderman. Moet je maar even kijken in Zandpoort is dat. Dan spelen ze gewoon een paar nummers en dan kun je zien wat voor band dit is. En de band heeft het jammer genoeg net niet uh, gered, want uh, ze hebben zeker wel wat in huis. Uh, dus zullen we het uh, moeten doen met uh, de muziek die ze voorlopig maken. En wellicht dat er mensen zijn die zeggen van nou... Uh, Jullie kunnen wel bij mij ons optreden. Nou, het zou wel heel erg mooi zijn. Wie dat ook gedaan hebben afgelopen donderdag bij ons in de studio. In het programma Alternative FM is chef Special. Die zijn al wat verder. We hadden een leuk gesprek overigens. Dat, dat moet ik er wel bij zeggen. En overigens, die muziek. Ja, komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Het is. Ja, hip-hop-invloeden. Die zijn er zeker. En de zanger Joshua. Die heeft wel uitgelegd. Ook in de uitzending. Ja, dat hij zich min of meer ook heeft laten beïnvloeden. Door. Cyprus Hill uh, bijvoorbeeld. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk nog meer uh, dingen. En de naam Chef Special, die hebben de heren ergens opgedaan in een wegrestaurant. En Toen kwamen ze op de menukaart uh, kwamen ze iets tegen. Er stond Chef Special. Nou, Toen dachten ze van, daar moeten we toch iets mee doen. En dat is uiteindelijk het dan ook geworden. is chef on the mic. You got them colors. I got them colors. black and white like that man. I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 Some lies, but why they fly for my soul? They think with their minds. But yo, hatred divides as I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe. Cause you all got your paint and I'm giving your mind. Why criticize, ruin it? Why you doing it? Let your eyes ride through it, please. Who's your mind? and do it? Shh. So don't talk for so far. Silence King, Goddess, can men broken hearts the surface, come and meet me underneath, cause every word I drop is another fallen son of me, take a look at my painting, baby, it's on Uh, mocht je weten wie dat zijn... Nou, je kunt uh, sowieso kijken. Aanstaande donderdag in het uh, patronaat. Daar hebben ze uh, zeg maar hun EP-presentatie. Dat is dat ding wat ik hier in mijn handen heb. Ik heb hem wel uitgepakt, heren. Dus uh, helaas. Joshua, Nollet, uh, Guido, Guido, Jozef, Wouter Heren, Jan Derks en Wouter Prudon. Dat zijn de mannen achter Chef Special... We zullen er zeker meer van gaan horen. Tenminste, als ik het niet hier doe in dit programma, dan is het wel in het andere programma. Ja. Tot aan het nieuws van twee uur. En daarna gaan we gewoon gezellig met AB Radio verder in het programma zonder kennen hier is van bon Jovi. Nog een prettige dag nog. Dag! <middels>